nog één keer vragen, hè. Ken je die polvervijen, ja of nee? Nee, ik ken hem niet. Nog nooit gezien, ik heb er nooit iets mee te maken, het ook. Maar, eh... Uh... Maar wat, Kennen die vrouwen. Die vrouw? Ja. Die vrouw van op die foto's. Dus toch. Ze, Ze wordt gemarteld. Martel? Ja, gefolterd. Ze zetten hele op haar tepels. Ja, ja, komt, het is al goed. moet niet weten. En hier, op, op die foto zijn ze just een stok in hun lichaam gestoken. Zeg, zijn het er aan doen of wat? Shit, jongens, meerlaperij. En dat vertelde je nu pas? Omdat ik er niet zeker van was. Het is daarom dat ik die foto's meegenomen heb, om, om ze een keer beter te kunnen bekijken. Volgens mij zijn die foto's meer waard dan twintigduizend euro's. He. Ik stel voor dat we onze prijs verdubbelen. Stefan, we Ik wil hem meer. Die, die vrouwen... De... Ze willen nu een bruil. O, die heeft dat allemaal overleefd. Ja, is. Yes. Ik zou nu niet willen dat ze ermee fout hadden. Dat ze vermoord wordt. Ja, maar oh ho, oh, momentje, nee. Die foto's die zijn dus wel gemaakt, hè. Meer dan 25 jaar geleden. En die verfaille, je zat daar dan ook in die tijd. Stefan hij staat op die foto's. En jij bent nu bang dat de maar iets gaat aandoen? doen. <laughs> Maar wie zegt dat hij weet dat zij nu in Brugge woont? Waarom zou hij beginnen denken dat zij achter die chantage zit? Ja, dat weet ik niet, maar mama. geen slecht voorgevoel. Die verfaille dat is gegarandeerd. Zo'n riksmeerlapje. Maar, maar ik weet niet hoeveel mootjes en kringen. Oh, wel, wel. wel, wel. reden meer om uh, geen kompassen te hebben. Weet je wat dat doen? We hebben die kopies toch, hè? Morgen bellen we hem gewoon terug op. We maken hem door zoekbank mee. En hij gaat hij niet durven verroeren. Nee, nee, nee. oh, kom, man, Frank, nee. wij hier de kans om een paar tienduizend euro binnen te geven. Denk je toch eens vijf minuten nog. Voilà ze, een duffel en een cola light. Dank u wel, dank u wel. Eh, apropos, wat vind jullie van ons affiche daar aan de deuren? Allee, hier als scanner. Eh? Welke affiche? Wat oh, die Van Vagevuur, ja, ja. dat is steeds ander, hè. Weet je dat de Japanners daar foto's van me komt pakken? O, ze nu nog wat van drink niet zo heel gans voet. Oh. Ga <laughs> ja, je daar naartoe, commissaris, Allee, hier als liefhebber? Nou, momentje, Johan. Ik heb zelfs de steractrice en de regisseur van Vagevuur vanavond in huis. En nu jij. Jij ja, ja. meer me weer een tot entwis Nee, nee, nee, Het nee. is de waarheid. Die actrice is de nicht van anne Loren en de regisseur is haar lief. Ah, bon. Allee, vooruit. Zeg, zeg, trouwens, hoe is het met de carrière van Versalveldoor in Amerika, commissaris? Geen idee, jongen. Geen idee. Hij laat niks meer van zich horen. Bon, hm. ge mag mijn volgende duvel al brengen. Ai, ai, sir. Gaat ge me nu eindelijk iets vertellen over die rongo-tablet van Verfaye? Een rongo-rongo-tablet vermerken? Dat is een gebedsplankje van de hm. Polynesiërs. Daar staan een soort hieroglyphen op die scheppingsverhalen vertellen. Enfin, dat wordt toch verondersteld... Want de wetenschap is er nog altijd niet in geslaagd om die tabletten te ontcijferen. Voor hetzelfde geld staat daar Polynesische porno op. Polynesie, dat ligt in de stille oceaan, hè? Ja, ja. Maar die tabletten vind je alleen op het Paaseiland. En meer bepaald in wat nu het Nationaal Park Rapa Nui heet. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Maar wat heeft dat nu te maken met uw gedrag bij vervaaien daar straks? Vermerken, die rongo-rongo's zijn bijzonder waardevol. Dat zijn de enige schriftelijke overblijfselen van de oud-Polynesische taal. Ze dateren van de vijfde eeuw na Christus. Hoe weet je dat allemaal? Ik oh, ben een intelligente mens, hè? weet je dat nu nog niet. Terwijl gij naar en klachten aan het luisteren waart... Hè? heb ik in de garage een heel interessante reisgids van het Paaseiland gevonden. Met foto's en een hoop uitleg over dat rongo rongo gedoe. Ja, zo kan ik het ook. hè? Maar, maar wat zijn we daar nu eigenlijk allemaal mee? Jongen, als je zo blijft voordoen, hè, dan pak ik straks Karin mee als assistent. Gebruik nu toch eens uw verstand. Verfai krijgt dieven op bezoek die zijn dvd meepakken. Zijn tv, twee flutschilderijen van moderne kunstenaars... maar dat stuk onbetaalbare antiek, dat laten ze rustig hangen. Huh? Misschien hebben ze het laten hangen omdat ze dachten dat het niet waard was. Of juist omdat ze beseften dat het toch niet te verkopen was. Je He? kunt alles verkopen, Jantje. Nee, nee ik geloof die Verfai niet. Volgens mij is daar geen echte inbraak geweest. Hij is de verzekeringen dus aan het oplichten? En dat terwijl hij nergens facturen van kan tonen? Zeg hem trouwens. Hoe weet jij zo zeker dat het een origineel tablet is? Verfai heeft het misschien in een souvenirswinkel gekocht in Hongkong of zo? Weet je wat? Schrijft jij straks een schoon rapportje met al uw bevindingen. En dat de keet verder maar zelf uitzoekt. Zijn vriendjes kunnen wat mij betreft de pot op... Karin, je hebben een rendezvous. Ik kom niet hier te gaan zitten lezen. De keester is ermee weg. Toen Ging naar de plantoon wordt, je ermee naar de wc pijzer. Dat is niet waar, hè? is juist ook van plan. Ja, dat zijn de enige plaatsen waar je dat boekje ongegeneerd kunt lezen. Oh, precies dat jij ik er nooit in de oké meebrengen. En kun je naar nou de praantjes meer neemt? Oh, oh, oh, oh, oh. Allee, vooruit. Dat hebben we ook weer uitgelezen, ze. Hier, een bruik nog het Ik dat dat van u is, alsjeblieft. Ah, bedankt, commissaris. Eh, Karin, ben even hier mee, ja, Ah, commissaris, nu dat je hier toch bent, um, als het voor u kan, hè, dan zou ik mij graag met die zaak van die potloodventer bezighouden, je weet wel... Die affaire van vannacht, hè, met die Chileens. Die Elena Littin. Eh, Karintje, dat is een veel te grote verantwoordelijkheid voor u. Hè? Vergeet niet dat we met Brugge 2002 zitten. Hè? Die zaak moet grondig ja, maar... aangepakt worden... door iemand met ruime ervaring. Ja, maar Vanin gaat zijn ander toch vol hebben met die inbraak... bij uw vriend, bij Verfaillen. Juist, en daarom heb ik zo pas besloten... dat ik persoonlijk de leiding ga nemen in de potloodventeraffaire. Oh, nee, dat heb ik op toilet besloten, zeg. Uh, is daar iets op tegen, uh, inspecteur Nederlands, misschien? Mm. Bon, ik zal u straks mijn plan wel uit de doeken doen, hè? Uh, Maar ik moet eerst nog een paar details op papier... Zetten. Maar ik heb alvast een zeer goede naam bedacht. Ah, ja? Operation Fatal Attraction. Operation Fatal Attraction, my ass. Dina? Dina, Dina, wat zeg jij van plan? Ik heb een afspraak. En die kleed maar ik ben geen 15 jaar meer, hè? Klim eigenlijk ik wel. Je ziet er verdomd uit als een Zo Zo'n zo'n dochter. Hé, hé, hé, het is al goed, hè? En met wie heb je afgesproken? Gewoon met iemand, oké? Okay? En waarom heb jij mij er niets van gezegd? Jij vertelt aan mij toch ook niets over uw afspraakjes. Laat mij nu vertrekken. Ik ben maar een uur of twee weg, beloof. Een uur of twee, een uur of twee. Juist als het hier zo druk is. En ik mag weer alles alleen doen, ja? Ja, dan had er onze stalknecht maar niet moeten ontslaan. Apropos, hij is nog altijd niet vertrokken, hè? Of wel? Nee, hij heeft nog tijd tot vanavond gekregen. En alles wat hij mij heeft aangedaan. Je bent veel te goed, ma. salut. Tot straks. Vind je het een beetje interessant? Hoe zijt jij hier binnen geraakt? Gewoon, langs daar. Heb geen pasje? Nee. En jij bent langs die deur binnengeraakt, proficiat?